Vervolgens willen we lezen uit 1 Samuel, het 17e hoofdstuk, van vers 31 tot en met 41. Toen die woorden gehoord werden, die David gesproken had in de tegenwoordigheid van Saul, verkondigd werden, zo liet hij hem halen. En David zeide tot Saul, geen mens ontvallen had om zijn het wel. Uw knecht zal heengaan en is al met deze Filistijn strijden. Maar Saul zeide tot David, Gij zult niet kunnen ingaan tot deze Filistijn om met hem te strijden. Want gij zijt een jongeling en hij is een krijgsman van zijn jeugd af. Toen zeide David tot Saul, Uw knecht wijde de schapen zijn vaders. En er kwam een leeuw en een beer en nam een schaap van de kudde weg. En ik ging uit hem na en ik sloeg hem en redde hem uit zijn mond. Toen hij tegen mij opstond, zo vatte ik hem bij zijn baard en sloeg hem en doodde hem. Uw knecht is zo de leeuw als de beer geslagen. Al zo zal deze onbesneden Filistijn zijn gelijk als een van die, omdat hij de slaghouder van de levende God gehoond heeft. Verder zeide de David... De Heere die mij van de hand des leeuws gered heeft en uit de hand beers, die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn. Toen zeide Saul tot David: Ga heen, en de Heere zij met u. En Saul kleedde David met zijn kleden en zette een koperen helm op zijn hoofd. En ik kleed hem met een pansier. En David goude zijn zwaard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 Alzo naderde hij tot een Filistijn. En de Filistijn ging ook heengaande en naderende tot David. En zijn schildrager ging voor zijn aangezicht. Onze hulp.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 dat u ons vergunnen, door de leiding en zelfing van uw heilige geest, uw recht te bedoelen. opdat van ons niet gelde, in de toenadering tot de troon, doe dat getier van voor mijn aangezicht weg. Want heer, we hebben in de diepten van Adams val niets overgehouden dat in waarheid u kan beogen of bedoelen. Maar dat u ons bedienen mocht uit die gezegende arbeid van hem die kon getuigen, vader, ik heb volleindigd het werk. Wat gij mij gegeven hebt om te doen. En u vereerlijkte mij, o vader, met de heerlijkheid die ik bij u had in de wereld was. Opdat in die volmaakte arbeid al dat gebrekvolle van zijn mensenzijde zou zijn gereinigd en geheiligd. Om al zo uit uw bediening een plaats. En uw gunst te mogen ontvangen. Om ons samen met de gemeente aan u. De levende God te betrouwen. Of het u behagen mocht. De bediening van uw woord te gebruiken. Zoals u dat legt in de handen van uw eeuwige geest. Die eens in een woning ontdekking en ontbloting, die geest is der uitbranding, maar ook die geest der vertroosting, opdat we vanavond te mogen ervaren dat het goed is in uw huis te verkeren. Hoe menigmaal heb u dat willen betonen? En hoe vaak hebben de uwen het mogen beleven, dat er spijze zou zijn in uw huis. Het is ook uw toezegging, ik zal Sion, ik zal daar armen spijs hier zegenen op de ruimste wijs. Mijn priesters met mijn heil bekleen en het volk doen juichen wel tevreden. Heer, het zou een eeuwig wonder zijn als de hemelen dus druipen mochten. En dat de aarde ontvangen mocht. En dat er ook vanavond mensen, kinderen, werden getrokken met de koorden der liefde en mensenzelen. Getrokken uit de macht van de zonde van de hel en van de dood, die u zou afsnijden van die oude levenswortel en overzetten in die wijnstok Christus, om daaruit bediend te worden en de vruchten voort te brengen van geloof en van waarachtige bekering. Dat daartoe bijzonder ook onze kinderen, onze jeugd, de vrucht van mochten ontvangen. Waar u sterkte grondvest uit de mond van kinderen. U heren, ze zijn niet te jong om bekeerd te worden, ze zijn ook niet te jong om te sterven. O, dat die eeuwigheid maar opgebonden mogen worden. En dat u de rust kwaamt op te zeggen. En er een heilige drang in der leven mocht gewerkt worden tot u. En tot uw heilige dienst. Het is ook bediening van de heilige doop. Het is een sacrament van u ingesteld. En sacramenten zijn toch tekenen en zegenen van u ingesteld om de beloften des Evangelies beter te kunnen verstaan. En nu is de bediening van de doop het sacrament van de inlijving. Heere, maar wat is er zo'n onderscheid. Of in uw zichtbare gemeente zijn ingelijfd. Of dat we tot levende lidmaten met Christus verbonden zouden worden. En u werkt het een niet buiten het ander, want u werkt het in de weg van de middelen. En dan mochten die kinderen die gedoofd staat te worden, onder de dauw van uw heilige geest opwassen in uw vrees, tot een sieraad van uw kerk en tekenen van uw genade. En u mocht de ouders met de wijsheid bedelen om hun kinderen in de verborgenheden naar de voorzijde leer te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Zou ook uw erfdeel vanavond wat onderwijs mogen bekomen in de worstelingen van het leven, wanneer we opnieuw mogen denken over het leven van de man naar Gods hart... Die hoog opgericht is, de liefelijk in de psalmen, die u geleid hebt langs de weg van afbreuk en gevoerd hebt door genade naar de troon, waarvan hij in het eind van zijn leven de vrucht mocht beleiden, hoewel mijn huisje niet is bij God. Nochtans heeft hij mij een eeuwig verbond gesteld in alle dingen wel verordineerd, voorwaar in dezelfde, is al mijn lust bovendien als een exempel van hem, die Davids zoon en Davids heere genoemd wordt, waarvan geschreven is dat hij de wortel Davids is, de blinkende morgenster, de alfa en de omega. Het begin en het einde Mogen u uw waldadigheid openbaren en uw erfdeel Een heilig geloofsgezicht verlenen Op die bediening van hem die nu aan de rechterhand is En die altijd leeft om voor uw kerk te bidden Gezegende medere David eeuwige voorspraak van uw gemeente Waarvan uw kerk heeft gezongen en de nere is aan de spits getreden, degene die me hulp biedt. En ik zal verlost uit zwaarigheden me lust, aan mijn hateren zien, het is beter, als om redding wensen te vluchten tot als heere macht, dan dat men ooit betrouwde op prinsen of zelf van mensen hulp verwacht, dat u uw weldadigheid betonen. Wat thuis moest zijn blijven. U mocht het gedenken ook van de broederskerkerraad. Geef ze daar nog een zegen naar uw weldadigheid. Denk aan de noden van uw ganse kerk over de ganse aarde. U zie je mogen gebouwd worden door uw hand krachtig. En u mocht vanavond ook bevestigen in ons midden te willen wonen. Oorzaken zijn bij mensen niet te vinden, integendeel. Maar u doet het ook nooit om mensen, maar om uw heilige naamswil. Denkt aan het getal uw knechten en allen die uw kerk hebben te dienen en geef uw knecht vanavond de eenvoudigheid, de leiding en zalving uit het heiligdom en dat om Jezus wel.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 Eerst te lukken dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen der storens zijn, zodat wij in het Rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van niets geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprengen met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden en mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzekert ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods,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 zo verzekert ons de heilige geest door dit heilig sacrament dat hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus' heilige wil, ons toeweigen in hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onzes levens, doordat wij eindelijk onder de gemeente daaruit verkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden.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 zo mag men ze nogthans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten dat verdoemen is in Adam de lachtig zijn, en als ze ook weder in Christen tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de Vader aller gelovigen, en over zulke mede tot ons en onze kinderen, zeggende, in Genesis 17, vers 7.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 Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij deze kinderen genadiglijk wilt aanzien. En door uw heilen geest u Zoon Jezus Christus inlijven, opdat het met hem in zijn dood begraven wordt met hem mogen opstaan en in uw leven, opdat ze het kruis hem dagelijks na vrolijk dragen mogen, hem aanhangen met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde,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 De geliefden in de here Christus. Ik heb gehoord dat de dopenordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten we Hem tot het einde niet uit gewoonte of uit bijgelovigheid gebruiken. Dat het dan openbaar worden dat Gij al zo gezind zijt, zult Gij van uw hierop. Ongeveizelijk antwoorden. Eerstelijk. Hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhang ellendigheid... ...ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen of geniet bekend... ...dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijn de gemeente behoren gedoopt te wezen... Ten ander, of ge de leer die in het oude nieuwe testament in het artikelen des christelijke geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt niet bekend en waarachtig in de volkomen leer der zaligheid te wezen. En ten derde, of Gij niet belooft en voor u neemt deze kinderen als ze tot hun verstand zullen gekomen zijn waarvan ge, vader,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 naar Gods huis zijt gekomen, is er in uw gezinnetje heel wat gebeurd, wonden. De dichter van 139, die zegt dat, ik geloof u dat ik op een zeer vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben. En op een andere plaats, gij, wie zijn wijsheid nimmer faalt, wat mijn geboorte stond bepaald. Wat de Heer u vergunt, heeft hij anderen onthouden. Voorbeelden in de schrift zijn er. Niet ieder zal het voorrecht kennen van het moeder zijn, vader zijn. Er is veel gebeurd, heb ik u gezegd, ook al in de uren dat het bang is. We kunnen alles wel berekenen, maar een geboten laat zich niet berekenen. Dat gaan we naar een wonder en nu komt er een vraag. Wat ga je nou met die kinderen doen? Hoe ga je die nou opvoeden? Aan wie gaat u deze toebetrouwen? We lezen in het evangelie van Johannes dat de Heer Jezus het heeft over voorbeeld van herder, kudde, en dan heeft hij het over huurlingen, over indringen, over dieven en moordenaars, en die zijn allemaal in die kudde te vinden. En dan uiteindelijk zegt hij: 'Maar ik ben de goede herder, en ik stel mijn leven'. Voor de schapen. Waarom ik u dat vraag? Gaat u bijvoorbeeld net als dat dwaze Israël uw kinderen aan de Moloch offeren? De Moloch offeren? Wat is dat? Nou, in Israël was de Moloch een afgodendienst, een verschrikkelijke afgodendienst, en daar werden de kinderen aan opgeofferd. Die werden dus naar het heidendom, naar de leugenaars, bedriegers gestuurd. Ja, maar we hebben natuurlijk nu geen molochdienst meer. Daar zijn we te veel cultuurvolk voor geworden. Ja, maar daar wordt tegenwoordig nogal heel wat jonge mensen geofferd aan de Moloch van onze tijd. Sportmoloog, modemoloch, tv-moloch. Noemt u ze maar op. Van alle zijden dringen ze de kerk binnen. En hoeveel van onze kinderen worden daaraan opgeofferd. Daarom vroeg ik u. Want u hebt beloofd in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen en daar staat dat u ze voor uw rekening genomen hebt als straks bewijzen van spreken u met uw kinderen voor God zou staan en u had ze aan de moorlog van deze tijd opgeofferd zouden uw kinderen in de grote dag kunnen zeggen vader en moeder op de dag dat ik gedood ben Hebt u beloofd voor de dagen gezegd van de levende God. Dat u me in de voorzijde leer zou onderwijzen. En dat hebt u niet gedaan. Zou toch wat zijn. Als het bloed van onze kinderen gaat getuigen. In de grote dag. Voelt u uw verantwoordelijkheid. Want niet uit gewoonte. Nog uit bijgelovigheid. Aan wie gaat u uw kinderen betrouwen in de toekomst. Ja. Neemt het eens mee. Dan zou u. Een verbonden leven aan de troon krijgen. En de hemel naschreven. Want als je goed geluisterd hebt. Is de heilige doop van God ingesteld. En dat staat er. Om, om zijn verbond te verzegelen. Om te zeggen wie hij zijn wil. Ik ben uw God en uw zaadsgod. God werkt verbondsgewijze. Het eerste wat de kinderen leren in het lesje van het verbond. Dan vraagt Hellebroek, hoe handelt God met de mens? En dan moeten die kinderen, ik hoop dat God ze laat opwassen. En zelf moet je het geleerd hebben. God werkt verbondsgewijs. Dat is de orde waarin God zich verheerlijkt. Ik hoop dat je de wijsheid van God ontvangen mag. Om in die voorzijde leer uw kinderen voor te leven. Aan wie betrouwen we onze jeugd toe? Aan wie betrouwen we onszelf toe? dat het een begeerte mogen zijn van ons leven om te wandelen in de vreze Gods. We gaan deze ouders naar de bediening van de doop toezingen op Psalm 134 dat de zegen op u daal en dat doen wij als gewoonte staande. Zitten. Komt u maar. Martinus, Ik doop u in de naam des Vaders en des Zons en des Heilige Geestes. Snap je maar. Ja. Komt u maar. Martina Ferdina, ik doop u in de naam des vaders en des Zoons en des heilige geestes. Ja. Jannie, ik doop u in de naam des vaders. En de Zons en de Heilige Geestes. Maartje, ik doop u in de naam des Vaders en des Zons en des Heilige Geestes. Amen.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 om u en uw zoon, Jezus Christus, met schade den heiligen geest, de enige en waarachtige God, eeuwig geluk te loven en te prijzen. Amen. Wij zingen van Psalm 22, de versen 11 en 12. Verlos mij van den leef die woed en tiert. Verhoor mij, Heer, red mij van gediert. Dat sterk van horen rondom mij heen zwiert. Mij staat naar het leven. Dan wordt uw naam door mij met roem verheven. Zal uw lof mijn broederen vertellen. Ik heb in uw huis bij al mijn gezellen, Dan prijzenstof. Gij die God vreest, gij allen prijs den Heer. We noemen van Psalm 22, het 11e en 12e vers. liefde, ik dacht in vervolg van onze bijbellezing. Vanavond uw aandacht te vragen voor het eerste boek van Samuel. Van het 17e hoofdstuk denk ik gaan we overdenken de versen 32 tot en met 37. 1 Samuel 17, de versen 32 tot 37. In deze versen beluisteren wij Davids geloofsgetuigenis in de tent van Saul. Samuels of Davids geloofsgetuigenis in de tent van Saul. Ik wil drie gedachten met u overdenken. In de eerste plaats Sauls twijfel. Ik lees en David zeide tot Saul, geen mens ontvalt het hart om zijn en wil. Uw knecht zal heen gaan en u zal met deze Filistijn strijden. Maar Saul zeide tot David, Je zult niet kunnen heen gaan tot deze Filistijn om met hem te strijden. Want gij zijt een jongeling en hij is een krijgsman van zijn jeugd af, Sauls twijfel. Ten tweede, David's toevlucht. Toen zeide David tot Saul, uw knecht, weide de schapen zijns vaders. En er kwam een leeuw en een beer, en hij nam een schaap van de kudde weg. En ik ging uit naar hem en ik sloeg hem en redde het uit zijn mond. Toen hij tegen me opstond, zo vat ik hem bij zijn baard en sloeg hem en doodde hem. Uw knecht heeft zo de leeuw als de beer verslagen. En aan Davids verwachting, al zo deze onbesneden Filistijn zijn... Gelijk een van die, omdat hij de slagorden des levende gods gehoond heeft. Nader zeide David: De Heere, die mij van de hand des leefs gered heeft, en uit de hand des beers, die zal mij redden, uit de hand deze Philistijn. Toen zeide Saul tot David: Ga heen, en de Heer is dus in met u. Davids geloofsgetuigenis in de tent van Saul. Drie gedachten, zoals twijfel, Davids toevlucht en Davids verwachting. Dan geven de Heilige Geest de opening van de schrift. Als je goed geluisterd hebt naar de omschrijving van deze tent, van deze tekst, dan zijn we vanavond in de tent van Saul, in de burcht. Zo heeft dat begeerd dat David daar komen zou. En dat was naar aanleiding van Davids getuigenis in het heerleger van Israël. Want daar had hij getuigenis gegeven van de zaak en de naam des Heren. En dat de Heere machtiger is dan het geweld erbaren. En dat gerucht, vorige keer wat van gezegd in uw midden, dat is gekomen in de burg van Saul. En die heeft zijn krijgsoversten samengeroepen, erover beraadslaagd. Het was het enige wat nog overbleef. En alzo is David in de tent van Saul gekomen. Ik heb u de vorige keer ook herinnerd dat deze twee partijen in het verleden Elkander ook ontmoet hadden. En dat was in de bange tijd van Saul's leven. Want immers, de Heer had zijn koninkrijk van hem weggenomen. En Saul was een prooi geworden van de omstandigheden. En wanneer dan de Satan overhand op hem heeft, dan wisten degenen die om hem heen stonden geen raad. En uiteindelijk hebben ze gezegd, wij weten een in wie de geest des heren is, dat hij voor u zingen en de harp harptokkelen. En dan is David gekomen en wanneer de boze geest over zalvaardig was, u kunt het allemaal nog weten... Dan tokkelde deze jonge man de harp. En dan was de vijand weg en Saul knapte weer wat op. Daar staat zelf van geschreven dat daardoor Saul David lief had. Er is een tijd overheen gegaan. Filistijnen zijn binnengevallen, slagorden zijn gesteld. Ik heb u in het verleden gewezen hoe de hel... Goliath naar voren stuurt en dat de lasteringen over het leger van Saul gaan. Ja, op het moment dat David het leger bezoekt, hoort hij en ziet hij deze Filistijn, die zelfs binnendringt in de voorposten van het leger van Israël. En toen heeft de manna Gods hart David een getuigenis gegeven van zijn roem in God en de hoom van de Filistijn. U kan ook nog weten, ter herinnering, heel kort slechts, dat Saul in die ontzaglijke zorg een beroep gedaan heeft op het leger. Hij heeft dat leger en degene die uit dat leger komen zouden met ...deze Goliath te kempen... ...zijn dochter belooft... ...en een vrijbrief... ...hij zou een vrije in Israël zijn... ...de hoogst mogelijke beloning... ...en ik heb u gezegd... ...dat van al de helden in het leger van... ...deze er niet eentje geweest is... ...die zijn vinger opgestoken heeft... ...waarom niet omdat bij niemand de naam en de zaak Gods was opgebonden. Als David er komt en is in de zaak en de naam Gods opgebonden zal hij straks ook zeggen. Omdat hij de Heer legers van de God Israëls gehoond heeft. Nu is David in die tent. Op zichzelf zou dat een prediking bevatten. God doet mensen elkaar ontmoeten. Soms... ...de grootste tegenstrijdigheid ...moet u even denken... ...de man naar Gods hart... ...deze is het... ...die heb ik verkoren... ...en aan de andere zijde... ...die dodelijk... ...verontrusten zou... ...en zijn overste... ...als ik die tent zou binnen gaan... ...dan zou u... ...de angst en de vreze lezen... ...op het aangezicht... Van de helden Israëls. En daar staat David. En hij tekent wat de heilige geest altijd doet. Wanneer de heilige geest werkt in het leven. Wanneer de heilige geest zich gaat verheerlijken in het leven. Is dat nog altijd naar de profetie van Zachariah. Niet door kracht. Nog door geweld. Maar door mijn geest zal het geschieden. Niet in de stormen, niet in de onweders, maar hij komt in het zuizen van een zachte stilte. Waar de geest als heren is, is vrijheid. Er komt rust, er komt bedaardheid en er komt eenvoud. Dat tekent het werk van de Heilige Geest. Geen harstochtelijkheden, geen bijzonderheden. De Heer werkt eenvoudig omdat God een eenvoudig wezen is. En waar het werk van de heilige geest. In het leven zich openbaart. Dan drukt dat zich ook af in het leven. Ik zie de man naar Gods hart. In alle rust. En in alle bedaardheid. En omringd van de dood. Omringd van het verderf. Maar toch. Geldt het van deze jonge toekomstige koning? Ik zal vol heldenmoed. waar mij uw hand behoedt. de tienduizenden niet vrezen. Schoon ik van alle kant geweldig aangerankt, zwaar geprankt mag wezen. En dan komt er een gesprekje. Het eerste wat we daar opmerken is dat David iets wil laten gevoelen van het werk van Gods geest luistert u maar David zeide tot zo geen mens ontvallen toch zijn hart om zijn entwil. uw knecht zal heen gaan en u zal met deze Filistijn strijden aan de zijde van Israël een hopeloze zaak. de Filistijnen al ingedrongen tot in de burg toe de voorposten, daar kunt u de Filistijnen al vinden. Moet u niet zo gering overdenken. En dan staat daar als de enige mogelijkheid... die God zelf komt te schenken... de jonge gezelfde, de man aan Gods hart. Maar zo ziet het niet. Hoe God werkt in het leven... Altijd door de onmogelijkheid. De Heere die altijd ruimte zal geven. Wanneer er bij de mens geen ruimte meer is. Daar waar alles hopeloos vastgelopen is. Daar waar het groep al wordt beluisterd. Haha, hij die daar nederligt. Die zal nooit meer opstaan. In de natuur en in de genade zal het nooit anders worden. Jong en oud, op weg naar de eeuwigheid. God baant door woeste baren en door brede stromen onze pad. Zijn weg is in de zee en zijn pad door grote waters. Zijn voetstappen worden niet gekend. Dan moest toch wel daar in de tent bij Zout een vreugde geluid... beluisterd wordt. Dan zou hij toch moeten uitroepen... er is een verlossing... denkbaar vanuit God vandaan. Ik zal gaan... en ik zal met deze... Filistijn strijden. Maar dat... beluisteren we niet. integendeel Wat komt dan het onderscheid... openbaar... tussen het leven dat uit God is? En dat... ...waarvan God niet is. Dat zal ik u duidelijk maken. Ik zou... ...bijna gedrongen worden... ...om te zeggen... ...jongen ...laat ons even die geschiedenis... vergeten. ...en tegen u zeggen... ...als God in het leven... ...van een vastgelopen mens... ...de ruimte gaat openbaren... ...dat er zaligheid is... ...vanuit God vandaan... ...en dat er... Een weg is van God vandaan, waar de mens geen weg meer weet, dan verwekt dat toch in het leven van zijn ware volk op aarde een wonderlijke vreugde. Wanneer de weg der zaligheid ontsloten wordt, ouderwets, hè? Maar waarom? Als de weg daar zaligheid ontsloten wordt, Geef de Heer een ongekende ruimte en een blijdschap. Op deze momenten is het zo ruim gesteld in de ziel. Dat ze later wel eens gezegd hebben. Toen zou ik zo hebben kunnen sterven. Met de ruimte vanuit God vandaan. Had ik de eeuwigheid tegemoet gekund. Maar dat is zo niet. Zo is wel vastgelopen. Maar zo ziet geen ruimte, omdat God hem het niet openbaart. Hier ligt het onderscheid tussen wat van God is en wat van God niet is. Wat doet dan deze man? En wat doen ze dan die om hem heen staan? Wel, die gaan met hun verstand te raden. Die gaan conclusies trekken. Want immers is... In het leven van Saul is een beeld gegraveerd. Die snoevende Filistijn, die lasterende Filistijn, dat machtige wapen van de hel, die man zo groot, zo sterk, zo krachtig, als een monster openbaart hij zich in het leger van Israël. Wie zal bestaan tegen deze verzal van de hel? En dan komt die jongen in zijn herderskleedje, zijn tent binnen. En die zegt, ik zal gaan. En dan gaat Saul buiten het wonder om aan het redeneren. Wanneer we niet meer in wonderen geloven, in natuur en genade weten we niet wat genade is. Maar Saul weet ook niet wat genade is. Hij begrijpt niets van het wonder. Hij begrijpt niets van de ruimte die God aan hem openbaart. En daarom, zo twijfel. Luistert u maar. Maar, o oh, die maars. In het leven van een mens. Maar zo zeide tot David: Ach, mijn jongen, zegt hij. Ach, mijn jongen. Je zult niet kunnen gaan tot deze Filistijn om met hem te strijden. Het zal niet kunnen, het gaat niet, het is niet mogelijk. Is Saul dan bekommerd om het zielenheil van David? En is hij bang dat David in de strijd vallen zal, wanneer mensen... Daar geeft Saul geen twee centen om. Dat doet hem helemaal niets. Maar er staat daar iets ontzaggelijks op het spel. Vergeet u niet. Als Davids slag mislukt. Dan is het met Saul afgelopen. En dan is het met Saul's kroon afgelopen. En dan zal hij straks zegevierend door de Filistair tijnen worden meegevoerd dan zal hij een spot en een smaad worden van de volken van rondom waarom is deze zo, zo bekommerd en waarom is zo vol twijfel wauw well, mag ik dat zo zeggen hij heeft zichzelf er niet voor over waarom niet omdat het zaak is en omdat het voor hem niet Gods zaak is. En zolang het zo'n zaak is, ziet hij de ruimte niet die God gaat openbaren. Als het Gods zaak is, dan krijgt hij de naam en de zaak Gods opgebonden. Maar dat is niet bij deze man. Wat legt het leven van vrije genade... Toch in zijn vrucht duidelijk onderscheiden van de dingen van de tijd. Gods eer is op spel. En dat weet de man naar Gods hart. Weet je, Sal probeert dat nog te vergoeilijken ook. Luistert u mij? Ach, zegt hij. Je zult niet kunnen heengaan tot deze Filistijn. Om met hem te strijden. En weet je waarom niet? Je bent nog maar een jongeling. Een kleine jongen. En dan moet je eens denken, je hebt hem toch zelf gezien. Die Goliath. Waarvan hier staat geschreven. Hij is een krijgsman van zijn jeugd af. Deze Filistijn, zegt zo, weet je wel over wie het gaat? Die man die leeft van de oorlog... Die man die leeft aan de strijd, die man leeft om verwoestingen aan te brengen, die man is als een leeuwende beer die de kudde verscheurt, die man leeft alleen maar bij zijn zwaard, die leeft om te strijden, om zijn vijandschap uit te leven. Dan is dat dus een verschrikkelijk mens. Ja, maar dat bent u ook van natuur, he? Elk mens leeft toch zijn vijandschap uit. Tegen God. En elk mens is toch altijd bezig om, om zichzelf te kronen. Wanneer, dat zou zeggen, het is een krijgsman van zijn jeugd af. Die heeft nooit anders gedaan als oorlog gevoerd. Nou. De tekening van de gevallen mens. En jij, je bent maar een jochie. Wat moeten nou, dat zijn toch geen verhoudingen? Jij in je lijf rook. Als een herdersjongen. En die machtige Filistijn met zijn dodelijke wapens. Nou, dan moet je toch niet zo gering over denken. Maar één ding weet deze Saul niet. Wat gegraveerd is in het hart van deze David ontstaat. Een sterke hel te zijn. Die God ons heeft koren. Want God gebruikt om zijn koninkrijk te bouwen. En zijn strijd te strijden. De meest eenvoudige mensen. Dat is Gods wil. Dat is Gods raad. Want er zal geen vlees in roemen voor God. Zou die heeft het over die krijgsman. En over de strijd die hij voert, en die heeft nog nooit ingeleefd gemeente, dat hij niets anders is. Want ook hij is dodelijk vijandig tegen het leven van het ware volk van Israël. Al is hij koning over Israël, maar de genade Gods, hij verstaat ze niet. Bij wijze van spreken. Je kan een bang doorgezeten hebben en dan nooit ontdekt zijn wie dat u eigenlijk bent voor God. Weet u, als de heilige geest een mens zalig maken bearbeid en dat moet gebeuren, dat je dat daar stonkt aan de weet komt, weet je op datzelfde moment of de Heer je uit je bankje gehaald heeft, of van sportvoud gehaald heeft, of uit de kroeg gehaald heeft. Want God haalt ze eruit. Dan ontdekt de Heer je aan je bestaan voor God. Een van de eerste daden van Gods vrij machtige genade. Is die mens aan zijn staat te ontdekken. En dan moet dat mensenkind inleven. Dat hij een oorlogzuchtig schepsel geweest is. Al had hij een bekeerde vader. Of een bekeerde moeder. Al kon je bij wijze van spreken. De heiligen daar hoge plaatsen. In de linie van zijn geslacht aanwijzen. Maar dat heeft de mens niet bekeerd. Maar als God het je gaat doen. Dan word je aan je staat voor God ontdekt. En dan komt die bron openbaar. Die vuile bron van alle vijandschap. Maar Saul weet dat niet. Hij heeft nog nooit zijn wapens voor God ingeleverd. Het is in zijn leven nog nooit geweest. Je ge bent me te sterk geworden en ge hebt me overmocht en ik ben overmocht geworden. Daarom begrijpt hij de handelingen des Heeren niet. En dan kan David van hem getuigen, ik zal tegen deze filistijn strijden. En Saul zegt, nee, zo kan het niet. Maar, dat is toch ook van de medere David geschreven. Hij is toch gekomen tot de zijnen. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben. Heeft hij macht gegeven kinderen gods te worden. Hebben ze niet van hem gezegd. In dezelfde hoon waarmee Saul nu spreekt, vraat wijzuipen, vriend van tollenaren, zondaren, we zijn niet uit hoederijen geboren. Is de smaad die de koning der koningen treft, ook al hier in de tent van Saul, niet te vinden? O gemeente, Saul's twijfel. En wat gaat daarvan nou doen? Dan nou gaat David spreken over zijn toevlucht. Want Saul was aan het redeneren. En die keek naar de gestolten. En die keek naar de onbekwaamheid. En die keek naar de onmogelijkheid. Mag ik zeggen dat er in de tenten, daar in dat leger van Israël, een evangelieboodschap gebracht wordt? Wat doet David? Hij gaat over de God van de wonderen spreken. Over die God die door woeste baren en brede stromen wegen baant, voor wie niets te wonderlijk is. Het antwoord gaan we overdenken. Luistert u mij? Toen zei de David tot Saul, uw knecht. Ja, hij gaat iets van zijn eigen leven vertellen. Was een wonder. Hoor niet zoveel met deel, hoor. Ik zal gedenken hoe voor deze hoe mij de Heere of gunst bewezen, En kom luister eens toe, gij die de Heere vreest. Dan zal ik vertellen wat God in mijn leven gedaan heeft. Wat lopen Gods kinderen, maar al te veel met een gesloten mond. Wat zijn er toch weinig inkomsten, mensen. En wat zijn we geworden als de ribionieter. Die maar wel beschimmeld brood ja, en bedorven water over de wereld gaan. Maar hier mag David getuigen als met verse olie overgoten wat God in zijn leven gedaan heeft. Och, als zou tegen hem zeggen, je bent maar een jongeling. Dus dit is waar. Natuurlijk ben ik maar een jongeling. En ik ben natuurlijk niet als die Filistijn van begin af in de krijg geoefend. Maar zal wat je niet weet. Ik heb een andere krijgschool gekend. Ik ben op de school van vrije genade geoefend. In de worstelingen tussen leven en dood. Want de strijd die zal door David getekend worden. Maar hij kent de worstelingen in zijn leven. Of zijn ze niet begonnen toen de dood en de eeuwigheid opgebonden werden. En kent elk levend gemaakte ziel. Niet de worstelingen tussen leven en dood? En is het niet altijd als een wonder? En gij hebt mijn ziel door angst beroerd als uit het graf erop gevoerd. En ge hebt het leven mij geschonken, ben niet in de kuil gezonken. Of is het niet waar? Ik lag gekneld in de banden van de dood en de angst van de hel. me alle troost dit mis. David was ook geoefend van zijn jeugdhaar. En hij heeft de worstelingen gekend. En de Heere heeft hem bekwaam gemaakt in de strijd tussen leven en dood. Om aan de zijde van God te zijn. En aan de zijde van God te blijven. De Heere heeft hem door wonderen bevrijd. En daar mag hij wat van vertellen. Luistert u maar. Toen zeide David tot Saul... Uw knecht, uw knecht. En dan geeft hij getuigenis. Mag ik het zo zeggen dat de Heer daar ruimte voor geeft? Want die ruimte is er niet altijd. Ze zeiden vroeger of je kan het maar niet dat je keursak pakken pakken. Maar als het dus leien kan, zeiden ze, hè. Wanneer de Heer daar eens dus die geestelijke ruimte voor geeft. En dan te midden van nood en van dood. Want u mag de omstandigheden niet vergeten. Moet je dat angstige gezegd van Saul zien. En dat angstige gezicht van die krijgsheren. Dan Dat gaat naar de ondergang toe. En dan gaat hij wat vertellen. Wat in zijn leven gebeurd is. Was hij bij geweest. Die naverteld. Niet oververteld. God geleerd. Uw knecht, hij kent de plaats die God hem gegeven heeft. Hoger is hij nooit gekomen. Hij zou later in 119 het zover worden. Ik ben uw knecht, maak me verstandig naar uw woord. Uw knecht wijde de schapen van zijn vader. Zo begon het, de vader had er mij een kudde toebetrouwd, de vader had er mij een weide toebetrouwd en de opdracht was de kudde te weiden. En ik zwierf daar in de velden van bethlehem Ephrata, klein om te wezen onder de duizenden van Juda. En ik zwierf daar met mijn kudde, Te midden van de doodsgevaar. Psalm 23. Hij weide daar. Hij pocht niet op zijn herder zijn. Want in 23 heeft hij gezongen. De God des Heils wil mij ten rader wezen. En ik vrees niet, schoon ik in duistere dalen en in doodsgevaar bekommerd om moes. Of dacht je dat David niet in nood en dood geweest is? Worden we bekeerd zonder banden en geleid zonder druk? En huppelen we zonder kruis? En weten we niet wat strijd is? Ah, oh, mijn arme onbekeerde meter. Dan weet u niet wat genade is. Die kerk zal door veel verdrukkingen ingaan. Die kerk die zal tot de bloede toe moeten strijden, zegt een apostel. En beleven, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. En dan vermag ik alle dingen door Christus, die me krachten geeft. Hé, hey, daarvoor zeg je, sta ik de man, kan je begrijpen, de knecht moest luisteren. En ik zwierf daar rond heen. En die kudde werd bedreigd. En die kudde werd bedreigd door een leeuw. En die kudde werd ook bedreigd door een beer. Ja, moet ik dat verduidelijken? Die leeuw weet je wel, Dat uh, Amos zegt dat er ook van in zijn profetie. De leeuw heeft gebruld, wie zou niet vrezen toen hij de kudde van zijn vader leidde, die Amos, tot aan de markten te Bethel, waar die grote veemarkten waren. En als hij dan door het gebergte van Juda met die kudde trok, dan hoorde hij uit de verte de berg leeuwen en die brulden. En dan die kudde die werd doods benauwd en die kudde die drong tegen zichzelf, want die wist dat ze daartegen geen vermogen zouden. En als David zijn kudde wijdt van zijn vader. Zou er wel een heilige symboliek mee kunnen betrekken. Van hij, weet je wel. Die gezegd heeft, ik ben de goede herder. Ken de mijne. Maar laat ik dat nog maar niet doen. Even bij mijn tekst blijven. En plotseling dat gebrul, hè. En je weet dat hoe dat gaat in de natuur. Dat hebben nu kinderen op school al geleerd. Die die bekijkt die kudde zo. Zet Ze welke kant dat hij het beste aanvallen kan. Hè? De zwakste plekjes weet hij precies te vinden. En dan met een grote sprong ploft hij midden van die schade. Hij heeft er altijd wel één of twee te pakken. Dat is het beeld. David zegt onverwachts ik heb dat gebrul gehoord. En die leeuw is komen sluipen, die plofte in één keer, plofte die zo te midden van mijn kudde, en die hadden schaap te pakken. Nou, moet je niet zo gering over denken, en zij ben niet gevlucht. Nee, ben niet gevlucht. Het is in de naam des Heren dat ik ze verhouden heb. Het was mijn herders hart. En het was de opdracht van mijn vader, die me die kudde betrouwd heeft. En niemand van hen is verloren gegaan. Begrijpt u, volk van God? Al ploffen de leven midden tussen je inhoofd. En dan maken ze schrammen en builen. En bloedende honden. Daar staat David, de man aan Gods hart, als een type, als een beeld. Van hem die zich de herder Israël noemde. Hij zei, en toen heb ik die leeuw gepakt. Zou ik heb de strijd niet gezocht. Ik heb ze ook niet ontlopen als moest. En toen heb ik die leeuw uit die muil gehaald. schaap uit die muil gehaald. Ik denk dat er wat wondjes geweest zijn. Univolk van Ik hm? denk dat er knap veel bloed gevloeid heeft. En ik denk dat schaap op dat moment wel eens gedacht heeft: het is afgelopen. Ja? Maar, maar hij was roer. Ook nu nog in deze benauwde tijd. waarin dat we leven. Want hij heeft een opzicht op de zijne. En er kwam ook nog een beer in, die doet het heel anders. Die leeuw brult. en die springt. Maar de beer die komt woest aan. Weet je wel. Al verwoestend, dringt hij naar voren, slaat alles op zich en pakt. Waar ging het die leeuw om? Waar ging het die beer om? Om het leven. Om het vlees van de kudde. Kijk, zou dat gebeuren. En uh, dan lees ik in de schrift. En ik ging hem na. Hé, hey. hij had hem dus al te pakken. En ik ging hem na en ik ging uit, zegt hij. En ik redde hem uit zijn mond. Zo ver was het hoor. En ik redde hem uit zijn mond. Misschien zitten er ook nog wel zulke tobbers vanavond. Die zeggen, ja, maar die werden eruit gehaald. Maar die in de strijd van de leven, de momenten in de leven kennen hebben gekend, of misschien in de toekomst, hm, dat ze ook wel zeggen moeten: Heere, ben ik nou een prooi van dat wild Heeft die dichter daar niet van gezongen? Van een muid gespan heeft mij ten prooi verkoren, zo vuil het kan? En een stieren heer uit baas aan verwoed omringt me van alle zijden? En is het niet waar? Wat ze door het dierbare geloof hebben gekend. En we kwamen haast. Als vogelvangersnet. O gemeente. Ik redde ze uit zijn muil. Zegt hij. Zo ver kan het zijn. In het leven van Gods kinderen. En dan is David type. Van hem. Die de ganse kudde van zijn vader. Betrouwt hebben. En dat vertelt hij zo eenvoudig. Door nood en door dood gedreven, ja. En ik vatte hem bij zijn baard, en ik sloeg hem, en ik doodde hem. Die monsters die de kudde hebben belaagd. En die zijn in de geschiedenis van de kerker altijd geweest. Zeker, of dat nu Faro was, of Haman of Isebal, of Atalia of een Herodes, of Romes keizer, of later Rome met zijn conschorten, of in de tijd van de nareformatie, die koning Willem I, dat was ook een muiloor die naar de kerk hapte. En in onze tijd, de moderne theologie, en dat brullend getier van de wereld, die zich om de gemeente gods openbaart. En ochtans zegt hij, en ik verloste, uw knecht heeft zo de leeuw als de beer geslagen. Wat een roem, nee, goed luisteren, wat later zou die zeggen: De Heere, die mij van de hand des leefs gered heeft, en uit de hand van de beer. Hij weet dat God het gedaan heeft, dat de Heer hem vrijgemaakt heeft. Wat heeft de Heer nou in deze eenvoudige geschiedenis ons te vertellen? Ik heb hem geprobeerd zo voorwerpelijk mogelijk u duidelijk te maken. Nou, enkele lessen dan. In de eerste plaats, de zaak van Gods gemeente is nooit hopeloos. Dat maakt de duivel hier maar wijs. De zaak van de gemeente zal doorleven wat de Heere gezegd heeft... dat de poorten van de hel zijn gemeente niet zal overweldigen. Want wie durft bestaan te twisten met mijn macht... en zal niet de stof met hoogst gezag omvringen. Die voor zijn, zijn meer dan die tegen zijn. Dat wil niet zeggen dat er geen leven zijn... en geen beren zijn... en dat er geen wonden zijn en dat er geen nood is, en soms hopeloosheid is, moet je die leem uit dat lamwacht zien gaan zien, M maar hij komt er niet meer weg, hoor. Dan zijn de lessen. David die zegt dat in de tent van Saul. Zo zegt die lieve koning van de kerk het vandaag en de dag, nog in een huilende wildernis, omring van dodelijke vijanden, de Heere regeert en is met hoogheid bekleed. Wat zal het antwoord zijn? Wel, de verwachting die deze David heeft. Zullen een versje van zingen, gaan zomaar dertig gedachten overdenken. 23, eerste vers, de God als heils, wil mij ter herder wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. 23, eerste versje. Het leven van de levende gemeente wordt gekenmerkt van een leven waarin de strijd op leven en dood doorgaat. We gaan naar wonder toe. Ze hebben overwonnen, zegt Johannes in de openbaring, door het lam. En het is wel eens goed dat we daar eens een ogenblikje bij stilstaan. Zo ziet de verlossing die hem geopenbaard wordt. Niet. Maar als de Heere de weg der verlossing verklaart en openbaart. Dan is het waar. Ik heb hulp besteld bij een held die verlossen kan. En weet u. Hij heeft nog altijd opzicht. Over de zijne. En dan de toekomst David. Zeker dat God dat in het verleden gedaan heeft. Kan je daaruit leven? Zeg David. Kan jij leven uit hetgeen wat God in het verleden in je leven verreden? Kan je leven uit je bekering? Kan je leven uit je uitreddingen? En kan je leven uit de wonderen die God gedaan heeft? Nee, tuurlijk niet. Maar, maar, maar die God ziet u... Die eeuwige, die onveranderlijke God. Die niet laat varen de werken die zijn handen begon. Want dan zegt hij daar in de tent. van zo? Dat is toch een wonderlijk gezelschap. Hij schaamt zich de hoop van zijn leven niet. Verder zei de David, de Heere die mij uit de hand des levens redde. En uit de hand des beers die zal mij redden. Uit de hand van deze Filistijn. Wat een krediet als het geloof in oefening is. En wanneer de Heer laat zien dat hij aan de spits zich treedt, Wat een krediet. Weet je waarom mensen? Omdat in het hart van David de naam en de zaak en de ere gods opgebonden is. Dat is een wonderlijke zaak. Als de Heer Zijn zaak, de zaak van de Kerk, en de zaak van de Kerk een Schotzaak gaat worden. En dat mag deze man Gods geloven voor de strijd. En waar heeft Hij dan krediet op? Wel, Hij zegt in deze schriftwoorden: De Heer die mij van die handen sleept. Nu ziet u. Op Gods wonderlijke daden. Als je nu eens terug mag blikken. In je leven. Zou je dan kunnen zeggen. Dat God langs wonderlijke wegen met u gehandeld heeft. Zou God kunnen veranderen. Is hij niet de alfa en de omega. Het begin en het einde. Ja zeg ik. Maar dat geloof van mij. O. Oh, dat geloof van mij. Dat kan soms zo klein zijn. Maar ik vragen, heb je geen krediet dan op God? Ja, maar we hebben immers geen krediet meer over voor onszelf. Het komt toch zo eenzijdig. Ja, maar daar gaat het nou precies om mensen wanneer dat deze zaken in de tenten van deze zaal behandeld wordt, dan is het inderdaad, hier kan God alleen nog maar helpen, hoort u maar, en dat begrijpt, nou, nee, daar moet zo voor vallen. Je kan in het natuurlijke leven mensen tegenkomen, die zeggen, hier kan God alleen maar uitreden, hier kan God alleen maar helpen. En wanneer die wonderen allemaal gedaan en verteld zijn. Dan komt bij Saul ook dit getuigenis. Dan moet hij buigen voor de God van de wonderen. Dan moet hij buigen voor een God voor wie ook niets te wonderlijk is. Voor een God die het nog altijd voor zijn volk opneemt. Luistert u mij? Die het altijd voor zijn volk opneemt. Ik lees... En toen zei de zou gaan. Die enige ruimte. En dan zegt hij er zo achter. En de Heer is hier met je. Ja. Wie moet het nou anders doen dan God? Wie begrijpt die wonderlijke gangen van de man naar Gods hart? Maar wie begrijpt die wonderlijke gangen van hem die met zijn hart te borg geworden is. En tegen zijn vader gezegd heeft. Ze waren de uwe en gij hebt ze mij gegeven. En niemand dat hij is verloren gegaan dan de zoon der verdervenis. Mag ik het zo zeggen in de afsluiting van mijn gedachte. Als de heil één momentje de ruimte kreeg. Dan bleef heel de hemel leeg. Ze. Maar nu is de Heer die God die begint. En die vervolgt. En die voleindt. En in de hoogtijden van het leven laat de Heer dat nog wel eens voelen. Begrijp je? God stelt heil. Tot muren en voorschangsen. Door de poorten open. Opdat het rechtvaardige volk daarin. gaat. De zaak van Gods gemeente. maar u ligt best in goede handen hoor. Daar hoef je helemaal niet ongerust over te wezen. U moet wel ongerust over uzelf zijn. Als u nog voor eigen rekening over de wereld gaat. De Heer heeft nog. Altijd waargemaakt. Hij die het goede werk begonnen heeft. Zal dat ook voleinden Tot op de dag van Christus. Ik lees. En de here zijn met je. Dat, dat heeft de here ook betoond. Ga ik nu afbreken. Deze gedachte. Doopouders. Ja. Je bent er nog. Wonder eigenlijk. hele tijd geduurd. en je kindje voor de doop mocht al Niet heeft de heer toch vandaag weer waargemaakt dat hij van je afweest trouwens van iedereen de heer werkt zo wonderlijk ben je wel eens jaloers geweest op die god vandaag hè? ik heb je gevraagd wat ga je nou doen in de toekomst met je kinderen nou ja gedoopt en, en verder hebben ze een biddende vader een biddende moeder hoe breng je ze naar boven hoe sta je bij de wieg Hadden je knieën gebogen samen als man en vrouw? Het zijn ingrijpende vragen die ik u stel. Maar we gaan naar de eeuwigheid toe. Weet je toch van Augustine? Kind van zulke gebeden, die kon toch niet verloren gaan? Hebben ze straks in de opvoeding een razende vader, razende moeder, ongelovige vader, ongelovige moeder? Zou je je schoolbriefje meenemen? Leg ze maar eens vanavond voortaan, gezegd eens, dus schering. En vraagt me redelijk. En dat kan, van God vandaan. Heer, bekeer mij. En bekeer mijn man. En bekeer mijn vrouw. En bekeer mijn kinderen. Noodgeschrei doet die grote wonderen. Ten slotte, de zaak Gods is in goede handen. Ga, de Heer is met u. Hoe lang dat de Heer zijn kinderen op de aarde draagt, ze moeten ze raden dienen. Alleen. Dit mag u niet vergeten. Die brullende leeuwen en die brommende beren, die zullen tot je dood toe om je heen zijn. Ja, maar de poorten der hel zullen ze gemeente niet overweldigen. Amen. Heren, we hebben een eenvoudige geschiedenis overdacht, geprobeerd... De lessen eruit te lezen, tot troost voor uw gemeente, die begint en voleindt, die ruimte schept waar het van de mens niet is, en die waarmaakt: ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Denkt aan deze ouders met hun zaad, laat levenskeus in de vrucht openbaar worden, bewaar ze met hun kinderen voor alles wat te bewaren is, bovenal voor de zonde. Laat de prediking vanavond tot onderwijzing... vertroosting zijn van jong en oud. O, die levenskeus te vernieuwen, het op u te leren wagen... en te weten dat u gisteren heden... tot de eeuwigheid dezelfde zijt en blijft. Wil ook koning van de kerk ook leiden over de wegen die we moeten gaan. Wil het tekort van ons werk verzoenen in het bloed... En verhoor ons en hem die u gezalfde is om uw namens wel. Amen. Wij zingen Psalm 118. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalm gezang. Hij was het die mijn heil bewerkte. Die sloof ik hem mijn leven lang. 7 van 118 is onze slotzang. Laat ons heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en zijn u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.